Nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Joron Kema met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is op 62-jarige leeftijd overleden. Van der Laan, die leed aan longkanker, heeft tot vlak voor zijn overlijden doorgewerkt. Op maandag 18 september meldde hij zich ziek omdat hij niet meer in staat was zijn werk goed te doen. Zijn artsen hadden hem gezegd dat ze stoppen met de behandeling. In een korte afscheidsbrief, die hij besloot met een vaarwel, vroeg hij de inwoners goed voor de stad en elkaar te zorgen. Van der Laan was een geliefde burgemeester. Enkele dagen na zijn afscheidsbrief verzamelden zo'n duizend mensen zich voor zijn ambtswoning om voor hem te applaudisseren. Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Haagse bronnen bevestigen een verhaal daarover in de Telegraaf. Het lage btw-tarief zit op de dagelijkse boodschappen. De verhoging is nodig omdat door andere maatregelen veel mensen minder belasting gaan betalen. Vorige week werd al duidelijk dat de btw omhoog zou gaan, maar het percentage was, niet, was nog niet bekend. Vandaag werd ook bekend dat jongeren voorrang krijgen bij de overheid als ze vrijwillig een maatschappelijke stage hebben gedaan. De tropische storm Neet heeft in Midden-Amerika tot nu toe 22 mensen het leven gekost. In Nicaragua kwamen 15 mensen om het leven, de anderen in Costa Rica. Tientallen mensen worden nog vermist. Neet gaat gepaard met veel regen. Nu is het nog een tropische storm, maar verwacht wordt dat hij boven de golf van Mexico uitgroeit tot een orkaan. Dit weekend komt hij waarschijnlijk aan land in de Verenigde Staten in de buurt van New Orleans. De staat Louisiana heeft de voorbereiding al de noodtoestanden uitgeroepen. In Huisterheide bij Zeist heeft de brandweer een vijver grotendeels leeg gepompt in de zoektocht naar Anne Faber. Gisteren werd in het water een fiets gevonden, die lijkt op die van haar. Of er verder iets is gevonden is niet bekend. Anne Faber van 25 is nu een week zoek. Het weer steeds meer buien, aan de kust met onweer, er is ook wat zon. Er staat vrij veel wind en het wordt ongeveer 14 graden. In het weekend blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Maarse en Breukelen 2 kilometer file. Kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam richting Den Haag zorgt voor 4 kilometer file tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Bad 3 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet Fliet en Pernis 5 kilometer file. Dus één reis ook dicht door een Ongeluk op de A15 Nijmegen, Gorkum bij Tilwest West, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam, Noord en Rotterdam Centrum. 4 kilometer file, de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de.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 Uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is... Uh, ik, ik mis uh, Peter van Kessel. Die is er niet bij. Die is jaardig. Heeft... Gefeliciteerd, uh, Peter. Vanuit uh, deze... Uh, goed excuus. Uh, vanuit dit ja, hotel. Absoluut. We zitten trouwens in Hotel <laughs> Hoogland. En iedereen die langs wil komen... is die... uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij... Uh, bij, hotel Flores, kijk, bij Floris. Flores, uh, ja. zorgt voor iedereen even goed. zorgt ook voor mijn beestje heel ja. goed. Ja. <laughs> We gaan het hebben over het concept.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 Weinig aandacht voor moet ik zeggen. Precies, ja, dat, dat vinden wij ook. Want ja, dat, ja, dat, dat, dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David tegenover tegenover Louis davis ja. Carré, uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, ja, die daar staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak lijkt mij. Een nou, wat wat ook zeggen is, dat ze slechtzaak, slechtzaak, zodat je de, niets de, niets. De, allemaal uh, het, het, het voorbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 tot, uh, in het verleden gaan we, uh, hebben we een heel duidelijke koers gekozen binnen de VVD. Landelijk ook. We brengen eerst een conceptprogramma uit. Dat gaat naar de leden toe. Uh, dat ligt dus nu bij de leden op de mat. Dus die hebben dat ook. Uh, en daar praten we open met iedereen over. Dan kunnen de leden dat amenderen. Dat kunnen ze dus nog wijzigen. En dan kiezen we de lijsttrekker die op dat programma en de mensen die dat programma gaan trekken en gaan uitvoeren. Uh, en dat is een hele mooie route denk ik. Een hele transparante ik route. Ook, ja. Mensen hebben dus gewoon de kans. Het is niet een geheimzinnig stuk. Mensen die nu zeggen van, goh, dat vinden we Helemaal niet goed. Die kunnen een willekeurig VVD dit opbellen en de rest mee gaan praten. Ja. En dat VVD dit kan dan gewoon wijzigingen aanbrengen maar het is in de, het programma. Regio, dus ja. het, is, het is een regio, Dus het is een regionaal programma. Nee, nee. Of is het, het is het een Zandvoortsprogramma. Het Zandvoorsprogramma. Niet met Haarlem. Uh... Nee, nee, nee. De gemeenteraad is helemaal autonoom. Dus dat blijft helemaal puur zandvoortse gelegenheid. Alleen zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma. En alleen zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid. Tijd, wat okay. dat betreft. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Nou ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort moet Zandvoort blijven. Dat zandvoort, zandvoort blijven. Dat moeten ja, we wel het een zandvoort programma houden. Ja. ja. ja. <laughs>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 Maar zijn er dus nog uh, plannen om extra voorzieningen, of in ieder geval extra woningen voor uh, de, de senioren dan sociale woningbouw uh, te plaatsen? Het is niet aan de gemeente, op de gemeenteraad, om huizen te bouwen en, uh, en dat soort dingen. Ik dus weet niet. dat nee, ze, het, wel het huis in de duinen, huis in de duinen, wordt dus uh, uh, oh, afgebouwd en daar komt dus een nieuw uh, nieuw huis. Maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht daaraan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Dat dus de, de, dat de, doet, ik dat Ik denk doen, ook aan alle aan woningen. Ja, aan de de woningen. Woningen. ja aan de,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 zelfstandig kunnen wonen. Die allemaal iets kleiner zijn gewonnen. Zeg van, oké, okay, dan hebben we een huis op de begane grond. Er zit een lift tot de tweede ja, ja, ja. verdieping. En die kunnen daar dus gewoon hier relatief in het centrum uh, prima wonen. Uh, maar die komen wel uit andere huizen natuurlijk vandaan ja, ja. om te zeggen nou, hier zit ik dichtbij. Ik zit op, een, ik, kan, ik heb goed bereikbaar. Ik kan met een rolstoel weer later vol. naar binnen. Dat zit vol. Ja. Dat, dat zit, vol, zit ja, Behoorlijk ja, ja. vol. En ik weet dat, uh, dat ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging, uh, Dat uh, het ik, hey, ik zou ook in het vooruitzicht van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 Dus dat, dat is wel een probleem. Ja, dus er is zijn er, te weinig. Dus er is zeker te weinig. Dus daarom krijg je weer dat punt van het scheef wonen. Dat je dat in ieder geval moet verminderen. Uh, aan de andere kant. Uh, uh, ik kom, uh, mijn moeder die woont nu in uh, pak een beetje een jaar of zes in Zandvoort. Dit is haar tweede woning. Dus het is wel mogelijk om een woning te krijgen. Ze is boven de 65. Dus ze mag zich boven alle, in alle woningcategorieën ja, bij in inschrijven. Nee, ik ben gewoon cool. veel te jong. Ja, ik ben veel ja. te ja. jong. Ja. Ja. Ja.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 Selectief toepassen. En ik geloof best als je in Amsterdam uh, reclame gaat maken voor Amsterdam Beach. dan voelt dat voor een buitenlandse toerist die hier nog nooit geweest is al hartstikke dichtbij. Dus dat moet je zeker doen. Lok al die mensen maar naar Zandvoort toe. Prachtig. Ja, ja. Maar het is alleen maar een marketing slogan. En dan moet je vooruitkijken dat niet hier het Zandvoort de Zandvoortse straatbeeld voortdurend uh, Amsterdam Beach wordt. Zodat het langzaam. Dat ophouden, halverwege de duinen ja, En, jaar en uh, dan is het klaar. Hier moet het ja, gewoon ja. weer zo enthousiast zijn. Ja, die maar mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens willen gaan veranderen in uh, Amsterdam. -Azien.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 We gaan even naar de muziekje muziek. en dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 Aller Gerard Scholten, de duinwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Geraakt helemaal in een romantische sfeer, hè? die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens, met Nature Boy. Dankzij maar wel, je zit eens, hier dat? voor het duin, hè? He. Zie ik je nu, hè? Oh, ja, dat is niet. Nee, maar goed. Maar <laughs> nou, dat kan het ook gewoon. Dat kan ook. Je, er is dat ook kan, romantiek, ja, natuurlijk, dat is, kan dat, ja. Zeker. Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van uh, het uh, blad struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. Uh, en Dat is de herfsteditie. En daar staat in de, het programma van oktober, november en december erbij. Nou, oktober, dat is een behoorlijk druk, uh, druk agenda, zie ik. Ja. ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en wagen, met paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronstexcursie. Ja, hè, ja dat breekt los. Zo, is hè. Ja, dat ja. Uh, Is het dat al gaat... begonnen, Geel, Nu? Nou... Ze zijn ik, laat, hè? Ze ik, ik zijn ik laat, hè? Ik kreeg net nog weer een beruchtje. Dan heb je zo'n boswachters-app. Ja. We moeten allerlei dingen doorgeven... En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 niet als ander mannetje zelf in dat territorium te zitten. Want dan, ja, dan beginnen die gevechten. Ja, geweldig. Dus het begint allemaal. Ja. Is dat ook de tijd dat de geweiën zeg maar, beschadigd worden en kunnen afvallen? of is Dat het voorjaar. Nee, want die geweiën zitten veel vaster. Het is eigenlijk net als bij een breuk van een bot bij een mens. Waar die breuk is geweest, daar gaat nooit meer stuk daar. En dat gewei, hoe dat aangegroeid is, weet je wel, dat die ontstaan is, dat zit zo verschrikkelijk vast. Pas in het voorjaar komt er een soort hormoon los. En dan, dat is een hormoon noem ik het maar eenvoudig. En daarom valt die af. Valt het maar op. in de bronstijd. Wat de iedereen bedoelt, ook met de gevechten. dat ze met hun geweien in elkaar ja. komen. dat er dan ook iets gebeurt met die geweien. Ja, dat, dat breekt wel eens een stukje, een stukje af. af. Maar ja. bijna, het is zo sterk. Want ja? ze zijn op hun allersterkst. Ja. Ja. Weet je wel, die, die, die, dat die, dat die moeten best, ook. Want ze moeten ja. natuurlijk presteren ook. Ja. He, de dames nou, moeten allemaal. Ja, dikke nekken. Ze zijn 25% aangekomen.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 zijn die willen ook nog een, een, een, een, een fruitje vrouwtje mee pikken? Ja, ja. dus waar dus, ja. Dus, dus, komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze zeg maar bevrucht door, door die plaatsheid. Dus, en, en eigenlijk, nou zeker 95% van alle Hindus die zijn uh, bev, uh, ja, vrucht, bevrucht, zeg maar. Dus, dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25% uh, komt er zeker bij. Uh, ja. Ja. Ik zie dat uh, 14 oktober en zondag 15 oktober is het toch met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 waar appels uiteindelijk aan komen... dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom...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 Ja, ja. Kabouter Spillebeen, daar, daar had, ik het, had ik het van de week nog over en... <laughs> bij Pippeloentje. Ja. Die wisten ze ook. Wel, ja, da, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen. Ja, He, van Kabouter Spillebeen. Ja, ja dat is, het verhaal gaat ook. Ja, ja. De Noormannen, vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen. daarvoor gingen ze van die, van die paddenstoelen eten. Dan werden ze, werden ze helemaal gek, joh. en Dan gingen ze, weet je wel aan. ze er toen al? Ja, ja pado's. toen waren ze. Ja, Pado's, precies.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 Uh, dat kost een tientje, maar ik denk uh, dat daar uh, nou uh, he hele mooie dingen uit kunnen komen. Ja, Het kom is, is altijd een leuke groep en wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan wel sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè, met ja, die, jeetje, ja. Ik doe het ja. met mijn telefoon en ik maak daar ook prachtige foto's. foto's. foto's. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja je, je kunt zeker. Je, ja. Ja. je kunt ook okay. met, je, met je telefoon uh, ja, hè, ja. mooie foto's maken van de natuur. Ja. Het is niet zo gedetailleerd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 dat is uh, de, de aanmeldingssite. Ja. Dus uh, nou doe leuk, het vooral ja. als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. En er staat ja, een, natuurlijk. een keet bij en uh, met EHBO-spulletjes. Dus, als je, dus, het je uh, zaagt. En, ja, uh, uh, <laughs> gezaagt <vingers> toch? <laughs> ja. ja. ja. Dus nee, dat valt op, uh, Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. Ja, en ja. Rozig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, <laughs> de ja, het is in de buitenlucht. Het is in de herfst en in de buitenlucht en.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 meer wintergasten, daar kan ik ook ja, meer laten zien. zien ja. Ja. Ja. ja, dus dat Leuk. is. Uh,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 En ja, dan, hoe weet je wanneer een paddenstoel giftig is? Nou, dat moet je echt op je wordt goed kijken. Want ik ik heb het nooit over paddenstoelen eten, hè. maar dat doe nee, we, je, je dat nee, ga nee. ik nooit over. Want je mag sowieso niet in de natuur gaan plukken en, uh, en je kan ook niet zomaar hele mooie kardinaalsmutsen die in bloei staan afknippen. Uh, dat mag gewoon niet uh, bij ons in het natuurgebied. Dus paddenstoelen heb ik het uh, nooit over uh, of ze giftig zijn of niet. Maar heb jij er een, een mooie foto van staan. gemaakt? Ja, dan kun je het later opzoeken ja, welke ja, dat soort dat het is. Van, ja. En dan nog is het moeilijk hoor, want die groene maar niet. die lijkt bijvoorbeeld weer die heel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 die er onder zo'n duim door een streek oh te veel. Pootjes omhoog. Pootjes omhoog. <laughs>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 Het een wordt leuk. absoluut feest. Ik, ik ga er ook in. Ja. Ik, ik <laughs> denk uh, dat er voor morgenmiddag nog wel wat kaarten beschikbaar zijn. Dus uh, mocht u zin hebben om te ja. komen. Uh, kaarten zijn verkrijgbaar bij de krocht. Het uh, kost een, uh, een tientje. Het is niks voor wat je ervoor nee, terugkrijgt. Nee. Het wordt werkelijk nee. fantastisch. En dan is er dus ook nog de matinee voorstelling. Ja, is morgenmiddag. Hè? morgenmiddag. Dat dat is morgen om drie uur. Ja. En vanavond om acht uur uh, zitten we geloof ik uh, aardig vol. Uh, ik denk helemaal uitverkocht. Ik denk uh, dat he? het wel uitverkocht. Ja. Ja. Ja. Dan is er natuurlijk wat we net al hebben gezegd. De...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 Dat is ook leuk de zesde.